De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en voulez vous. Les vous. Gans. Hij geeft kopjes op zijn Frans. Hij gaat met de roze krans naar de Franse kathedraal. Allemaal! Allemaal! Allemaal! Allemaal. Allemaal. Ja, de kat van omer Willem is brutaal. Oh la Die kat is op een echte Franse school geweest. Die kat is op een echte Franse school geweest En zegt nou, oh pardon Hij is ook op visite bij de goal geweest De goal geweest, de goal geweest Hij is ook op visite bij de goal geweest En zegt voortdurend nog Zingt een liedje op zijn Frans Over de maag van Orleans. Hij lust en consument. En af en toe cognac Op het dak Op het dak Op het dak Op het dak En hij wil alleen maar op een Franse bak De kat van oma Willem is op reis geweest Op reis geweest Op reis geweest De kat van oma Willem is op reis geweest Waar ging die dan naartoe? Hé! Hij is voor zeven maanden op reis geweest de kant van oma Willem is op reis geweest Bonjour je voel